10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De VVD-prominent Wiegel vindt dat de plannen van VVD en PVDA... voor de inkomensafhankelijke zorgpremie moeten worden aangepast. Wiegel, oud-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland... vindt het buiten elke proportie dat gezinnen in sommige gevallen... samen zo'n 10.000 euro aan premie moeten gaan betalen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een gezin waar de beide ouders werken... jong of ouder...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 Misschien uh, nog niet verleren dan toen het kabinet een ouder zat. Wiegel benadrukt dat VVD en PVDA samen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. De VVD-prominent verwacht dat bijvoorbeeld CDA en D66 in de Senaat de plannen niet zullen steunen. Doordat het nieuwe systeem pas in 2014 wordt ingevoerd... is er volgens Wiegel nog genoeg tijd voor het nieuwe kabinet om de plannen aan te passen. Nederlandse deelnemers aan de marathon van New York... gaan vanaf vandaag naar de stad. Het vliegverkeer vanaf Schiphol naar de oostkust van de VS... komt na orkaan Sandy langzaam op gang. De vliegvelden JFK en Newark zijn weer open. Het derde vliegveld van de stad, LaGuardia Airport, blijft voorlopig dicht. De marathon staat voor zondag gepland. De organisatie en burgemeester Bloomberg gaan ervan uit... dat het evenement doorgaat. De definitieve besluit volgt later vandaag. Aan de marathon van New York doen zo'n 2000 Nederlanders mee.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Kabinetsplannen ontoereikend om de woningmarkt vlot te trekken. Sneek maakt zich op voor een tweedaagse voetbalfeest. Volgens psychologen hebben kinderen met fulltime werkende ouders... en twee nog wel een grotere kans op psychische schade... De gevoeligheid daarvoor, die heb je of die heb je niet. Maar het kan wel versterkend werken of uh, aangeboord worden, om het zo te zeggen. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Eerst naar Den Haag, want over een minuut of tien begint daar het proceduredebat. Met de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos over de informatie. Joost Villings, en NOS-collega daar in Den Haag, volgt dat debat zometeen eh, vanaf eh, tien minuten. Dus voor Radio 1, goedemorgen Joost. Ja, goedemorgen Sven. Z zijn er überhaupt wel mensen in die zaal? Ja, dat druppelt dan natuurlijk zo langzamerhand... Uh komen de eerste mensen een beetje zenuwachtig rondrentelen. Maar normaal gesproken komen de meeste mensen pas echt... kwart over tien op het allerlaatste moment binnenlopen. Ja. Wat, wat wordt dit nou voor een debat? Wordt dit nou een debat waarbij de informateurs... Nou min of meer hetzelfde zeggen als laatst tegen de voorzitter... toen ze dat rapport aanboden... en dat Mark Rutte officieel wordt aangewezen als formateur. De poppetjes zijn ook al zo goed als bekend. Hij moet nog eventjes naar Turkije heen en weer... en dan kunnen we volgende week in het kabinet op de trappen staan... en dan gaat iedereen weer door. Zo'n soort debat? Ja, nou, dat, dat, dat, dat, daar is het eigenlijk wel voor bedoeld. Eigen, officieel is het een debat met de informatie... Informateurs? Nou, dan kan je vragen van, uh, ja, is, het, is het allemaal goed gegaan? En is, zijn, zijn, is er wel goed genotuleerd? En waar, en waar blijven al die stukken? Dat ze voor het nageslacht wel goed uh, opgeborgen blijven. Dat soort vragen worden er gesteld. Maar ja, uiteindelijk wordt het een soort generale repetitie... voor het debat over de regeringsverklaring. Want de meeste oppositiepartijen ja. hebben al aangekondigd... ja, we hebben wel één of twee vraagjes aan die informateurs. Maar uiteindelijk gaan we gewoon... als uh, Mark Rutte als fractievoorzitter van de VVD gaat spreken... en Diederik Samson als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid gaan we natuurlijk ook gewoon op de inhoud alvast beginnen. Dus het wordt een soort van prealabele bij, bij, bij het debat om de regeringsverklaring? Ja, alleen het debat duurt wat korter en de spreektijden zijn, zijn, zijn minder... dus we kunnen niet alles behandelen, maar ja. we krijgen al wel te zien... Ja, welke punten de oppositiepartijen ze echt dwars zitten in het regeerakkoord... en welke partijen ze gaan aanvallen. Ja, en dan duikt iedereen dus op Mark Rutte vandaag... na de aanval van Hans Wiegel natuurlijk. Vanuit zijn eigen partij weet ik, is er ook wel wat kritiek... dat hij sommige punten wel erg makkelijk zou hebben weggegeven. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk inderdaad fors lopen uitruilen. Dus beide heren zijn uh, uh, over hun schaduw heen gestapt. En dat hebben ze inderdaad vlot gedaan. Kijk maar naar de snelheid van, van dit proces. Ja, dus ik, ik, ik snap die verwijten wel. Maar ja, de andere kant, de twee heren hadden aan elkaar beloofd... we gaan niet moeilijk doen en we willen snel zaken doen. Ja. Dus ja, dan uh, krijg je ook pijnlijke punten voor je kiezen. Nou ja, goed, die zorg die van uh, gisteravond in het nieuws was... en ook vanochtend hier op deze zender, uh, ook middels jou trouwens... Dan, uh, dat is toch een heel gevoelig punt voor de achterman van Mark Rutte. Ja, absoluut. Misschien nog wel gevoeliger dan ontwikkelingshulp... voor de Partij van de Arbeid. Ja, kijk, er wordt, er wordt al heel erg snel naar die hypotheekrenteaftrek gekeken... als pijnlijk punt voor de VVD. Maar uiteindelijk zijn de inkomenseffecten van die, van die verandering... zeker de komende jaren, die zijn zeer marginaal. Ja. Maar ja, die, die ziektekostenpremie, dat inkomens afhankelijk worden... Ja, dat, dat loopt ontzettend snel op. Vanaf 50.000 euro gaan mensen dat echt echt merken in een portemonnee. En natuurlijk ja. staat er een lagere belasting tegenover. Maar die dekt niet alles. Die dekt niet alles. dus nee. het, het, is, bedoel, het, het idee van, van de Partij van de Arbeid, het eerlijk delen, ja. dat wordt eigenlijk afgedwongen via de ziektekostenpremie. Terug naar het debat. Uh, want deze informatie is anders gegaan dan andere jaren. De koningin kwam niet meer aan de post tenslotte. Uh, en het is allemaal heel snel gegaan. De vraag is, uh, wordt de beëdiging van ministers nou straks ook openbaar en ook een deel van de noodtulen van de informatiebesprekingen? Nou, dat is inderdaad een vraag die, die, die zeker alle fracties uh, zullen gaan stellen. Uh, in een vorig debat met de informateurs uh, zei Mark Rutte toen... dat wordt onderdeel van de echte formaties. Pas als we met die poppetjes bezig zijn, zullen we daarover beslissen. Dus een grote kans dat dat, dat antwoord volgt. Maar wie weet geeft hij toch wel openheid van zaken. Want uh, het zou natuurlijk best kunnen dat maandag... want Mark Rutte blijkt pas eigenlijk maandagavond laat naar Turkije te vliegen... zou het ook allemaal wel kunnen. Zouden dus ze op het bordes kunnen staan. Maar van de oppositie horen van... ja op het moment dat wij vandaag niet de toezegging krijgen... Krijgen, dat die beediging openbaar is, dan willen wij na afloop van de formatie... dus dat alle poppetjes rond zijn, nog een apart debat Wel, ja. met de formateur... Oh ja. Over zijn eindverslag. Ja, en dat zou dan maandag moeten. Ja, nou, en dan, uh, dan kunnen ze natuurlijk niet op de trap staan. Dan wordt het waarschijnlijk donderdag. Goed, we zullen het wel zien. Ik weet dat in de kringen van D66 wordt gedacht. Nu hebben we, zijn wij aanzet. Alles wat wij nu niet binnenhalen in deze hele procedurele kwestie. Zullen we ook in de toekomst niet meer binnenhalen. Dus vandaar al die debatten dus. Ja, D66, de partij die, die, die, die, die de koning in het buitenspel heeft gezet. Dus zij willen die procedures allemaal heel goed vastleggen. Want dat is wel hun trutelkindje inderdaad. Joost Frunnings, over 10 minuten. Nee, 5 minuten gaat dat debat dus van start in Den Haag. Mocht er iets interessants gebeuren? Tot half elf en daarna dan horen we je graag terug op deze zender. Dankjewel voor dit moment. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Ja, om bij een van die hete hangijzers uit dat nieuwe regeerakkoord te blijven. Heel voorzichtig wordt de hypotheekrenteaftrek aangepakt. De huren mogen omhoog, leuk bedacht, maar onvoldoende om de woningmarkt weer op gang te krijgen. En dat was toch de bedoeling. Daarvoor moet de financiering op de schop betoogd Lex Hoogduin. En die is hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instellingen... aan de Universiteit van Amsterdam op het wooncongres dat zo meteen begint. Voormalig topman van de Nederlandse Bank ook. Meneer Hoogduin, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat dit allemaal niet werken? Nou, er is een belangrijk onderdeel dat vergeten wordt. En dat is de, de financiering en de financierbaarheid. En dat is breder dan alleen de, de, de woningmarkt. Uh, Nederland heeft een, een kwetsbare financiële structuur. Als je naar de Nederlandse economie kijkt... Dan sparen wij aan de ene kant heel erg veel met z'n allen, ja. maar dat beleggen we voor een heel groot deel in het buitenland. Mm. Waardoor uiteindelijk de banken en de overheid zelf voor het financieren van de activiteiten in Nederland afhankelijk zijn van, uh, ja, van buitenlands geld. En dat maakt ons uh, kwetsbaar. Uh, daar komt bij dat op dit moment de banken sowieso in een uh, moeilijke positie zitten. Die moeten, uh, die moeten leaner en miner worden, die moeten afvallen zeg maar. Ja. En dat, uh, ja, dat dreigt heel erg ten koste te gaan. Maakt heel erg schaars uh, financiering van, van langer lopende projecten. Ja, en terwijl, tegelijkertijd, tegelijkertijd, ja. tegelijkertijd, en dan heb ik inderdaad mijn uh, verhaal uh, rond Voor dit moment. <lacht> dat er gelijkertijd een grote behoefte is aan lange termijn financiering. In de, ja. in de, in de, voor de verduurzaming, uh, in de woningbouw, in de zorg. En doet u, u maar op. Dus daar zit een knelpunt. En daar wordt uh, ja geen uh, of weinig aandacht aan besteed. Met andere woorden, om het even samen te vatten en begrijpelijk te houden, u zegt met zoveel woorden, je kunt die maatregel wel invoeren die nu wordt voorgesteld, maar als de financiering, dus als er geen geld is, in, binnen de landsgrenzen zal ik maar zeggen dat geld moet weer uit het buitenland komen, waardoor duur en ingewikkeld, dan los je het probleem nog niet op. Dan los je het probleem niet op en dan houd je een, andere, een aantal andere problemen in stand, ja. namelijk die, die, die kwetsbaarheid. Ja. En uiteindelijk is die kwetsbaarheid is een kwetsbaarheid van de belastingbetaler. Ja. En, nou, nou. Dus, dus je zou meerdere vliegen in één klap moeten, uh, moeten slaan, waardoor je ze wel... De, de woningmarkt financierbaar houdt en niets doet aan, uh, aan die kwetsbaarheid. Ja, nou, nou verdienen we met z'n allen heel veel geld en we sparen ook heel veel geld. Bijvoorbeeld in pensioenfondsen. Waarom beleggen die dan niet in de, in de nou, hypotheek? dat is een van, de, een van de zaken waar je naar zou moeten, uh, moeten kijken. Daar wordt ook al heel lang over gesproken. Uh, nu is voldoende duidelijk dat dat niet automatisch uh, gebeurt. Ik denk dat je het voor de pensioenfondsen ook wat aantrekkelijker moet maken... om in, uh, bijvoorbeeld in de woningmarkt uh, te investeren door de regels die er zijn... Voor het, uh, het potjes die, die pensioenfondsen moet, moeten aanhouden. als ze bijvoorbeeld beleggen in langere termijn uh, projecten. om dat wat te, uh, wat te versoepelen. Dus u eh, zegt eigenlijk dat de dekking schaadt naar beneden. als je belegt in stenen in eigen land? Er, is, nou, er zijn allerlei uh, eisen aan buffers die je moet aanhouden, middelen die je apart moet zetten uh, bij bepaalde beleggingen. En be, lange termijn beleggingen en ook beleggingen die wat minder liquide zijn, daar moet je relatief veel buffer voor aanhouden. Uh, en er is best veel te zeggen om uh, die buffers wat te verminderen, waardoor het voor de pensioenfondsen aantrekkelijker wordt om een groter deel ook in de Nederlandse economie te beleggen, waaronder in woningbouw. Dus dat zou één, uh, één maatregel zijn. Ik denk dat, de, dat, dat je daar niet bij zou moeten... Uh, moeten laten. Uh, ik denk dat uh, als je kijkt naar het regeerakkoord, dat uh, de banken die moeten inderdaad afslanken, maar wat, wat dit regeerakkoord doet, is daar eigenlijk nog een, een stapje uh, willen zetten in het tempo waarin je dat uh, wat, wat doet, ja. uh, do do door buffers bij banken versneld nog weer groter te maken. Nou, dat lo daarmee loop je het risico dat die banken, uh, het financieringsprobleem in die banken, voor de Nederlandse economie groter wordt. Dus je ja. zou eerder moeten denken om dat tempo wat te matigen... dan om het te uh, versnellen. Ja. En nou. een derde, derde maatregel is dat je zou moeten uh, kijken... of je niet uh, als overheid ook een deeltje kunt, kunt bijdragen aan de financiering. Uh, bijvoorbeeld uh, door, door een fonds op te zetten... waarin je uh, de, de energie-efficiëntie van de Nederlandse uh, bouwvergroot. En daar zou je dan ook samen met de overheid zou je ook weer geld van die pensioenfondsen in kunnen trekken. Dus samengevat, pensioenfondsen um, het voor pensioenfondsen voordeliger maken om te investeren in hypotheken, een bouwfonds en zorgen dat die, dat die banken even iets makkelijker weer kunnen gaan lenen. Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat heel, heel erg zou helpen en dat daarbij het mes aan meerdere kanten zou snijden. Juist. Goed, nou hebt u makkelijk praten, want u bent hoogleraar inmiddels. Uh, toen u nog directeur was bij de Nederlandse bank, zou u dit verhaal toen ook hebben gehouden? Ja, dat is altijd moeilijk, moeilijk te zeggen natuurlijk. Ja. Daar zeg ik nu natuurlijk overtuigd ja over. Ja. ja. Nee, maar ik denk, ik denk dat het, uh, ik denk dat het waar is. Ik vind ook interessant dat. Uh... Heel erg begrijpelijk zijn we natuurlijk de laatste jaren met z'n allen heel erg bezig geweest... om die financiële sector veiliger, stabieler te maken. Ja. Maar we zijn een beetje aan één oog blind geraakt. En dat is dat, er, dat je ook een financiële sector ja. erg nodig hebt om te kunnen groeien. Juist. En uh, daar, ja, daar moet nu iets meer nadruk op, uh, op komen te liggen naar mijn idee. Goed. En ik denk dat ik dat verhaal ook zou hebben gehouden in een andere positie. Maar het is makkelijk praten natuurlijk, dat geef ik u onmiddellijk toe. Goed. U bent uh, op dat wooncongres en u gaat daar min of meer dit verhaal houden zometeen. Ik dank u zeer voor op dit moment. Alex gedaan.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 Jonge kinderen van fulltime werkende ouders worden na school vaak naar de buitenschoolse opvang gebracht. Maar kinderen van 10 jaar of ouder mogen van ouders steeds vaker ook voor zichzelf zorgen na school. Reportage van Renate Curfs. Uh, Danielle, bij de eerste bal moet je schuin naar mij toespelen en dan nou mag je de hele baan gebruiken. Hey. De tienjarige Danielle Zuidweg uit Bussum zorgt sinds een jaar voor zichzelf naar school. Meestal hey, ga ik naar school, spreek ik af met een vriendin. En als ze niet kunnen, dan ga ik gewoon naar huis. En ja, soms dan heb ik afgesproken met een vriendin en dan ga ik tennissen. Hoe vaak train je in de week? Twee keer. Op dinsdag en op vrijdag. En hoe kom je dan hier op de tennisclub? Fietsend. Ik fiets je gewoon zelf van, van thuis naar, uh, naar de tennisclub? hoeveel kilometer is dat dan? Drie, zijn mijn vader. Dus uh, ja, maar het is voor mij is, uh, 10 tot 15 minuten fietsen. Dus, uh, goed te doen? Ja. Ik moet dan wel over de ja, spoorwegen, maar uh, ik weet dat als ik gewoon me aan de regels van het verkeer hou, dat het dan wel goed komt. Uh, dat klinkt als een redelijk druk programma. Regel je dat zelf allemaal? Ja. Ho hoe regel jij dat allemaal dan? Wat je gaat doen na school? Dan, uh, dan bel ik mijn moeder of mijn vader en dan zeg ik waar ik dan naartoe ga. Zodat ze weten waar ik ben en dan oh, vraag ze ook uh, of ik om bijvoorbeeld zes uur thuis kan zijn. En dan zeg ik ja of nee en dan ook waarom. Ja. Dus, uh, Dat is dan wel heel zelfstandig. Ja, eigenlijk wel. Ja, zo gaat het nou eenmaal en ik uh, ben het gewend nu dus. Wat vind je van al die vrijheid die je krijgt? Nou, heerlijk, want dan, dan ze laten ze me ook voelen hoe het is als ik later ouder ben. En, want dan heb je ook die vrijheid om te doen wat je wil. En dan, uh, ja, daar groeien, laten ze me gewoon alvast voor opgroeien eigenlijk. Volgens ontwikkelingspsychologe Marije Holscher uit Amersfoort hangt het af van het kind of dit goed gaat. Is dat niet heel veel verantwoordelijkheid voor een kind van tien? Ja, gaat dat ja. niet ten koste van het kind zijn? Ik dat ze dan geen kind meer kunnen zijn. Het ene kind kan dat heel goed aan. En die kan daarnaast nog super spelen met vriendinnetjes. En, uh, en gek doen. En, uh, en de ander uh, kan dat niet. Kunnen kinderen negatieve gevolgen ondervinden van het feit dat beide ouders fulltime werken? Uh, dat, dat, zou, dat kan, ja. Je krijgt niet zomaar uit het niets um, autisme. Of ADHD. Of, uh, daar, daar, daar liggen meer... Um, daar speelt de genetica ook een rol in. In depressie ook, in angststoornissen ook. Dus dat, um, de gevoeligheid daarvoor... die heb je of die heb je niet. Dus die, dat, dat ontwikkelt zich niet pas opeens... Uh, ja. door een bepaalde situatie op je dertiende. Mm -hmm. Maar het kan wel versterkend werken. Of um, uh, aangeboord worden, <lacht> om het maar zo te zeggen. <lacht> dat je... Uh, dat je ziet dat de situatie waarin je terechtkomt, zo is dat het uitgelokt wordt of dat het, dat het kan ontstaan. Bij kinderen van fulltime werkende ouders is de kans dus groter dat zich ergens in hun leven een ernstige psychische stoornis openbaart. Maar omdat er geen onderzoek naar is gedaan, valt ook niet te zeggen met hoeveel procent die kans toeneemt en over hoeveel kinderen we het dan hebben. We Moet wel. ...goed ook blijven hebben voor de behoeftes van je kind. Mm -hmm. Dus dat, daar vind ik nog een groter risico in zitten dan het fulltime werken aan zich. Uh, is dat als ouders geen tijd meer hebben om eens goed stil te staan bij... ...wat heeft mijn kind eigenlijk nodig en gaat het eigenlijk goed? Emotioneel zijn ouders niet vervangbaar voor kinderen. Wat vind je van het feit dat papa en mama uh, allebei de hele week aan het werk zijn? Ja, eerst vond ik het wel jammer, maar ze, ze zijn er gewoon tijdens het eten. Want ik heb ook vriendinnen waarvan één vader helemaal naar Nigeria is voor heel lang. En die komt dan, eh, komt dan uh, drie keer per jaar één week uh, terug. En ja, dan ben ik toch gewoon blij dat, zij er gewoon, dat ik ze elke dag zie. Nou, ik vind het zo wel goed, want zo hebben, we, want als zij niet werken hebben we ook geen geld. En dan zou ik, niet, uh, zou ik geen tennisles kunnen hebben. En dan kan ik niet mijn grootste hobby doen. En... Ja, ik vind het al goed zo. Alleen in Bussum kunnen werkende ouders hun tiener laten opvangen in een speciaal tienercentrum. Morgen in de serie Carrière Kinderen. Hier staan toch nog de bepaalde controle uh, die ze nodig hebben, denk ik. En die ouders ook heel fijn vinden omdat ze werken. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Karo Via Goedemorgen -kro straks, snake uit. Altijd lastig. Eerst nu het ochtendtumeur hier is Koos Postema. Geachte redacties van vele, vele praatprogramma's op radio en televisie in ons land. Het nieuwe kabinet heeft u veel onderwerpen afgepakt. Zo zal het oeverloos geoude hoer verstommen over de wietpas verdwijnt. De lang studeerboete afgeschaft met terugwerkende kracht. De hertwierenpolder afgeschaft. Onder water, want dat is wettig besloten met Vlaanderen. Er komt geen kilometerheffing. De forensentax die op één avond vijf keer rondgezeurd werd op de zenders... zag ik tenminste, komt er niet. Er komt wel een kinderpardon voor zeg maar de Mauro's van ons land. Ook geen onderwerp meer. En hoera, hoera, hoera, Nederland zal geen Olympische Spelen organiseren. Hoeven we het ook niet meer over te hebben op televisie. Daar gaan de onderwerpen. Maar we vinden wel wat voor de praatprogramma's, hoor. De hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld wordt jaarlijks een half procent. Ik herhaal, een half procent minder. Wat een bedrag. Rechtvaardig, toch? Kan ook overgeouwe hoort worden. En een vette kluif voor de Knevels en Pieter Jan Hagensen. De samenvoeging van gemeenten tot steden van 100.000 inwoners minstens. Dat gaat niet lukken levert zeker 124 interviews en 81 reportages op in één week tijd. Maar laten we het toch even over lieve televisie hebben. Het Sinterklaasjournaal met Diewetje komt weer gauw. En daar zit toch geen onderwerp voor de praatprogramma's in. Of toch? Weer een actiegroep over Zwarte Piet? Discriminatie, weet u nog, van vorige jaren... Geachte redacties, laat dat onderwerp als het komt dan maar over aan Thijs van der Brink. Die gaat er met gestrekt been in. Kroos maar morgen het ochtendtumor van Henk Spaan. waren dat. It hurts to see you dance so well. Op zijn Brits want dat zijn ze geloof ik. Vijf voor half elf. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Het Friese Sneek, en heren, maakt zich op voor een voetbalfeest. Vanavond krijgt ONS Sneek bezoek van de profs van Ajax en morgen komen de proes van AZ, de profs van AZ op bezoek bij Wit Zwart. De andere plaatselijke voetbaltrots. Hoi, Apotheker, Goedemorgen. Goedemorgen. U bent burgemeester van Zuidwest Friesland, eh, de, dus ook van Sneek, hè? Zo is het. Sneek uit, altijd lastig. Ja, altijd lastige sneek. En vooral oranje Nassau sneek Want uh, ja, het is toch oranje waar uh, Ajax tegen speelt. Dus dat, die kleur alleen al. Het <lacht> begint de psychologische oorlogsvorming nu al. Ja, daar moet je op tijd mee beginnen. Ja. Uh, hoe bereidt de plaatselijke middenstand zich voor op de komst van Ajax en AZ? Nou, de plaatselijke middenstand die, uh, die speelt natuurlijk ook een rol. Maar de hoofdzaak is natuurlijk dat we een heel goed uh, veiligheidsaanpak hebben. Maar dat, dat had u wel verondersteld, denk ik. Yeah. En nu zie je dat de plaatselijke middenstand leuke acties doet. Er is een, uh, een aparte uh, tompoes ontwikkeld. Er is een, een, een, een prachtige sjaal gemaakt. En er is natuurlijk ook uh, door de plaatselijke fabrikant een uh, speciale berenburg ontwikkeld. Maar die mag niet tijdens de wedstrijd uh, verkocht en gedronken worden. Na afloop? En na afloop, ongeacht de uitslag, want Sneek heeft al gewonnen. De ja, maar dan staan ze, na afloop, staan ze na afloop alsnog de boel kort en klein daar. Nou, maar je mag wel beperkt even. <laughs> uh, maar, maar iedereen gaat dan natuurlijk naar huis. En die, die wordt keurig via onze logistieke diensten... wordt hij die dan uh, weer naar de autoterreinen gebracht. Juist. Goed, feestje in het noorden dus. Uh, dan uh, gaat ook een meteen uh, bij sommige mensen de wenkbrauwen fronsen. Want feestje in het noorden, dan denk je al snel aan haren. Hebt u de zaak... In uh, uh, openbaar toezicht, zou ik maar zeggen, en de politie inzetten allemaal onder controle? Nou ja, feestje. Het is een voetbalwedstrijd met uh, een capaciteit van ruim 7000 mensen. Ja. En Sneek is natuurlijk als, als toeristenstad met de Sneekweek gewend... qua uh, Sneekweek grote aantallen mensen in de binnenstad... Uh, met acht muziekpodia vier ja. dagen lang toe te laten. Dus... Ja. Ons grote politieteam weet wat, uh, wat crowd control is, met dat mooie woord, maar aan te duiden. Maar kortom, wij hebben een, een, een heel mooi draaiboek gemaakt, met, vooral met de club die uh, heeft uitgelegd hoe ze dan de verbrede toegang gaan doen, langs welke ja. lijnen dat gebeurt. Ja. En wij hebben goed gekeken naar uh, de verkeerslogistieke aan- en afwikkeling. Goed, uh, met andere woorden, u maakt zich geen zorgen en maakt zich op voor een daadwerkelijk feestje. Laten we hopen dat dat ook zo uh, uitpakt. Uh, de uit, uit, Einduitslag nog even van bij de wedstrijd uit uw mond, graag. Nou ja, kijk, uh, ONS neem Ajax. Dan moet ik uh, ervan uitgaan dat gelijk er gelijkspel erin zit voor Ajax. <laughs> en uh, en AZ tegen Wit-Zwart? En ja, ik heb vaker gezien, ook in andere gemeenten... waar ik wel burgemeester van betaald voetbalclubs uh, mee mocht kijken... Ja. dat je ook een keer kan verliezen. Dus uh, wit zwart dat is wel amateur topklasse. En die hangen dicht tegen betaald voetbal aan. Dus ik zou me zorgen maken als ik uh, AZ was. Welgemeen advies van de burgemeester aan de twee voetbalverenigingen. Ik dank u zeer. Hi hoor kapitein. Hoogmeester eh, van Zuidwest-Friesland. Het is uh, twee minuten voor half elf. We gaan snel nog even naar Den Haag, waar Mark Rutte onder vuur wordt genomen door Geert Wilders. En collega Jorst Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen inderdaad. Uh, Mark Rutte als uh, fractieleider van de VVD was nog geen drie zinnen op weg. En toen stond uh, Geert Wilders van de PVV, de oppositieleider, al aan de interruptiemicrofoon en eiste op hoge toon excuses. Want volgens hem heeft de VVD allerlei verkiezingsbeloften gebroken. Nou laten we maar eens luisteren hoe Wilders het verwoordde. De heer Rutte pakt alle Nederlanders, de ouderen, de zieken, de studenten, maar vooral de hardwerkende Nederlander. De hardwerkende Nederlander die is de klos bij de hypotheekrenteaftrek. De hardwerkende Nederlander is de klos met dat onzalige, plan, dat onzalige plan over die inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, waar de bijstandsgerechtigde 20 euro betaalt en mensen boven modaal,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 Ja, nou, gelijk voor uh, zijn taal. Nou, volgens Mark Rutte is dat natuurlijk niet waar. Hij zegt, het is een evenwichtig pakket... en met dit pakket komen we goed de crisis uit. Maar goed, je, je, je hoort het. Uh, het gaat gelijk heel fel tekeer. En ik zie nu ook dat Siebrand Buma van het CDA al is begonnen met zijn kritiek. Ja. Dus nou, we kunnen zeggen, het politieke seizoen is weer geopend. Allemaal op Rutte nu. Straks komt Samsom nog. En die krijgt dan natuurlijk uh, Emile Roemer te verduren, neem ik aan. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Hou ons op de hoogte. Hier op deze zender, Joost Vullings vanuit Den Haag. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf. Meer in informatie vindt u op kro.nl. Snel nu naar Jeroen Wilaert, ergens in Nederland. Jeroen, waar ben je? Uh, in Den Haag, voor Haagse Hogeschool, staan we om te praten... over categorie mensen die ook wel degelijk de klos zijn. Geen bruggen voor illegalen in een programma dat moet blijven. Lijn 1, niet de klos. Maar eerst Jan van der Putten met het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. In Den Haag is het debat aan de gang over de kabinetsformatie. U hoorde daar daarnet alles van VVD-prominent Wiegel. Die zei hier op Radio 1 dat de plannen van VVD en PVDA... voor de inkomensafhankelijke zorgpremie moeten worden aangepast. Oud-voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland, Wiegel... spreekt van een operatie die misschien nog wel nivellerender is... dan de maatregelen van het kabinet Den Uyl. Studenten worden anders behandeld dan niet studenten... als er problemen zijn met de overchipkaart, zegt de ombudsman voor het openbaar vervoer, het OV-loket. En dat loket zegt, de ongelijke behandeling is onlogisch en onnodig. En Nederlandse deelnemers aan de marathon van New York gaan vanaf vandaag naar New York toe. Vliegverkeer vanaf Schiphol naar de oostkust van de VS komt na de storm Sandy langzaam op gang. Vliegvelden JFK en Newark gaan vanmorgen weer open. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Uh, de bus staat uh, in de buurt van uh, Den Haag-Hollandspoor... op een plein dat een en al toekomst uitstraalt. Hoge gebouwen, een, een mooi groenig kunstwerk daar bij het plein... en een en al vooral Blanke mensen, blanke jonge mensen die, eh, nou zo te zien, nog niet de klos zijn. Anders dan de categorieën die net zijn genoemd. Eh, nu het regeer... Een regeerakkoord duidelijk is. Met een omslag die duidelijk is. Maar dat maakt Nederland nog niet meteen paradijselijk. Vooral voor heel veel niet-Nederlanders. Het I-woord van immigratie valt veel minder dan het H-woord van hypotheekrente. Toch is er tijdens de radiostilte niet gebouwd aan lagere bruggen voor immigranten. Illegaliteit wordt strafbaar. Nederlander worden gaat langer duren. Het gebruik van sociale voorzieningen door nieuwkomers gaat op de schop. Wordt hier geruisloos een bruin gelijk omarmd door nieuw paars. Ik ken wel iemand die zijn vingers erbij aflikt. Maar zelf heb ik mijn vraagtekens bij de medemenselijkheid van dit soort beleid. Is het correct of te hard en onnodig? U kunt erover meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Mailen met lijn1apenstaartntr.nl en tweeten met hashtag lijn. Dit is een uh, Iraanse traditional die ik heb van A Musical Journey van twee Nederlanders, Linde Nijland en... Bert Ridderbos, die ging heel avontuurlijk met een uh, terreinwagen van Servië zo naar Iran tot helemaal Bhutan. En dit heet The Snows, They Melt The Soonest. Dat is Engels voor Iraans, da Mongolisch. Zou jij dit nog kunnen <laughs> vertalen uit het Iraans? The snow, they melt the soonest. De, de, de sneeuw die het snelst smelt. Ja, heel poëtisch natuurlijk, het Persisch. En, maar ken jij het, het, heel... het nog in het Persisch? Ja, Vertel. ik of het. Of Vertel. Of ik dit nummer ken in het ja? Persisch? Nee, maar zou je het kunnen vertalen in het Persisch? De uh... the snow die smelt, de zoenest. Baarf. Um... Je wilt het in het Persisch ook ja? horen, hè? Baarf zoodi ab mishabat. Prachtig, prachtig. <laughs> een, een, een wijsheid van je welste natuurlijk ook voor uh, ja, de hoop die smelt voor illegalen. Maar jij bent ooit ook als immigrant, illegaal, hier in Nederland geko gekomen. Uh, geboorte geboortig in Teheran, 1981. Wanneer kwam jij hier? In uh, 1995 uh, uh, we zijn we binnengekomen natuurlijk als asielzoeker. Mm. Het is heel frappant dat uh, in Nederland je eerst asielzoeker bent. Uh, wat ik het woord eigenlijk verschrikkelijk vind. Ja. Uh, uh, en vervolgens, als je dus iets beter doet en je krijgt politieke status of een status, dan ben je een vluchteling. En daarna word je een Nederlands burger. En dan mag je gaan stemmen. Heb je je ooit illegaal gevoeld? Uh, uh, ja, absoluut. Uh, uh, uh, toen wij, uh, om een heel praktisch voorbeeld te geven. Ik, ik zat in een uh, asielzoekercentrum uh, tussen Assen en Meppel. Mm -hmm. uh, en uh, het was heel lastig om uh, te studeren met Nederlandse, Nederlandse leerlingen. Of de, eigenlijk op school te zitten. Je, mo, je moest met andere uh, uh, asielzoekers uh, in een, in een uh, basisschool en een middelbare school zitten. Die niet zo goed uh, Nederlands spraken. Je kreeg niet de lessen die je eigenlijk normaal zou moeten krijgen. Je werd eigenlijk gedwongen, ik werd eigenlijk gedwongen ook, om met mijn handen te werken. Ik heb nog een handwerk van die tijd. Fietsen maken, uh, koken, uh, dit soort zaken. Um, en, en, er wordt en, tegenwoordig veel technische vaardigheid gevraagd, ja, dus dat kan je ook nog gaan doen. Maar je nou, bent zo gemotiveerd geweest en zo geslaagd dat je na een studie natuurkunde nu hier in Den Haag aan deze moderne school uh, hogeschooldocent bedrijfsethiek bent geworden. Onder andere, ja. En klopt. hoe ethisch zijn Partij van de Arbeid en VVD dan nu momenteel? Nou, ze zijn vooral heel erg politiek uh, natuurlijk goed bezig. Uh, en dat zie je ook in het, uh, in het regeerakkoord wat ze hebben gesloten. De zijn politiek. ...verhaal is wat, wat op het uh, uh, populisme van, denk ik, uh, werkt. En het lees ook. Meneer, van die meneer die we net voor half elf roep, roepen. Ja, roepen, die heeft het het roepen. Wel, ja, die heeft het natuurlijk wel geïnspireerd. Kijk, ik ben een liberaal, hè? Laten we dat even uh, voorop stellen. Maar ik vind wel dat het uh, heel veel wordt gekopieerd van, uh, van vorige kabinet... Uh, vorige regering of gedoogakkoord... En, en uh, dat hoeft niet slecht te zijn, dat kan wel heel positief zijn... Uh, zolang je wel consequent blijft ook in de uitvoering. Wat ik eigenlijk een beetje mis vanuit mijn ervaring... ook vanuit de uh, punten die je daar in het regeerakkoord... hoofdstuk integratie, pagina 29, <laughs> genoemd worden. Is het te hard of is het onnodig streng? Nee, ik vind het, uh, ik vind het uh, heel goed dat het uh, streng is... Uh, uh, maar ik, wat ik mis is uh, uh, de begeleiding daarbij. Ik mis de, de, uh, uh, de ondersteuning in het, uh, uh, in het helpen, aan het werk helpen van de immigranten en de vluchtelingen en de asielzoekers. Kijk, je kan natuurlijk heel streng zijn. Je zegt ze moeten kunnen blijven. Ze, nou, uh, kijk op de manier dat het natuurlijk wel ook voor Nederland uh, positieve uh, effecten heeft. Maar wat ik mis in dit stuk, in het hele stuk, uh, is dus dat, dat er wordt heel streng opgetreden jegens kinderen, uh, uh, uh, die krijgen wel pardon. Uh, um, uh, je mag geen boerkaan meer dragen, wat ik eigenlijk goed vind. Maar ook heel streng in het krijgen van, uh, van een politieke status. In het uh, verkrijgen van Nederlandse nationaliteit. Goed, het is goed. Maar je moet het ook tegelijkertijd... Uh, uh, de coaching, de training, ondersteuning... in het helpen mee te smelten met de Nederlandse samenleving ook meenemen. Dat wordt trouwens niet genoemd. Alles is alleen maar gericht op streng zijn tegenover mensen die het eigenlijk heel moeilijk al hebben. De taal niet spreken, niet weten hoe je hier allerlei dingen moet opzoeken. En, uh, uh, in, een, in een bureaucratische molen komen. Mm -hmm. En dat zijn voor de, voor de mensen die de taal niet spreken en de cultuur niet mee hebben, is ja. natuurlijk heel erg lastig. Jij hebt het geluk gehad dat je hebt kunnen stemmen. Maar dat wordt voor nieuwe illegalen zelfs verlengd, uitgesteld, naar zeven jaar. Wat heb je gestemd trouwens? Ik heb uh, VVD gestemd. Ja. En vind je dat ze het goed doen? Nee? Ze doen het niet nee. in, alle, in alle lagen van deze problematiek goed? Nou, ik, ik, ik, heb, ik heb VVD gestemd. Ook met name omdat ik het heel belangrijk vind voor Nederland... dat we een, een, een sociaal-liberaal beleid hebben op dit moment. Dus mm -hmm. het is heel goed dat die twee samenwerken. En maar zo goed moet niet zo naar rechts afbuigen. Maar op gebied van immigratie en integratie, uh, van wat ik gelezen heb... Uh, ik vind dat niet echt uh, rechtvaardig, zoals het wel genoemd wordt in de eerste regel van het, uh, van het hoofdstuk. Mm -hmm. uh, wat ik ook heel erg jammer vind, is dat. En er wordt ook gezegd, hè, dat zijn ze wel heel eerlijk over. Er wordt gezegd dit beleid is geschreven om draagvlak binnen de samenleving. om de samenleving te creëren. Nou, dat laat heel duidelijk zien dat het veel meer gericht is naar wat het hart en de, de hoofden van de, van de Nederlandse bevolking willen... in plaats van wat echt nodig is voor de immigranten. Uh, en het is juist heel erg gericht op streng zijn... Uh, boerka worden nogmaals genoemd, uh, kinderpardon wordt genoemd... maar er wordt wel bijvoorbeeld niet gezegd... dat heel veel kindersoldaten die in Afrikaanse landen aan het vechten zijn... dat zij ook hier asiel kunnen krijgen. Juist niet. Dat is heel raar. Jasper Kuipers, je bent plaatsvervangend directeur... van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, ook in de bus. Um, tegen. Ja, ik ben het wel gedeeltelijk eens met meneer Gorits die hier zit. Uh, ik Op wat er, punt? Op dat ik voor heb punt? het ook gelezen en het begint al met het woord restrictief. Mm. Het nieuwe uh, asiel-migratiebeleid is restrictief. En daar beginnen we eigenlijk al. Hè? Ik, complimenten voor de snelheid waarmee het akkoord tot stand is gekomen. Maar ik zie toch inderdaad wel heel veel copy-paste van het vorige uh, gedoogbeleid. Waarin we eigenlijk uh, het hele beleid gevoed werd vanuit angst en uh, allerlei beheersmaatregelen om migratie tegen te gaan... terwijl juist in migratie ook een kans zit. En wat meneer Gorits ook zegt, juist dat mensen in staat stellen... om mee te doen in de Nederlandse samenleving, wat zo belangrijk is. Het vermoeden had ik even een tijdje... dat dat al te grimmige, rancuneuze klimaat aan het kenteren was. Maar zie je het toch ook weer in het regeerakkoord terug met al dat copy-pasten? Ik dacht dat ook. En het valt me wat dat betreft tegen. Ik moet wel zeggen, er zijn ook een aantal lichtpuntjes in. Daar ben ik blij om. In eerste instantie uh, die kinderasielwet die genoemd wordt. Echt maatregelen waar we al jarenlang uh, voor vragen voor bescherming voor kinderen die lang in Nederland blijven. En die gewoon uh, erbij horen. Ook uh, de bijzondere positie van vluchtelingen. Bijvoorbeeld in het inburgingsbeleid. Mm. Waar wel een goede uitzondering wordt gemaakt. Maar uh, alle andere maatregelen, ik heb ze even geteld, er staan uh, 22 restrictieve maatregelen tegenover. Ja, dat is wel een uh, zware uitreil geweest uh, tussen de partijen, naar mijn ja. mening. Stuivertje wisselen. U kunt er over meebellen meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Damon je hebt het toch gemaakt hier in Nederland? Het kan. Nou, ik heb geleerd in Nederland alles betrekkelijk te bekijken. Oh, <laughs> en is dat ook op... niet een beetje een Iraans trekje? <laughs> nee, nee. Iranië zijn heel erg van het, uh, hè, van het, van het uh, alles moet groter en bling, bling en, en, en heel mooi. Daarom hebben we de hoogste percentage uh, plastic chirurgie in Iran. Je moet niet heel erg gemiddeld blijven, Wat in Nederland wel een bepaalde deugd is. Uh, dus dus uh, ik weet niet of ik het gemaakt heb, maar... Uh, Pas op heb... hoor, want ze, ze, haag, ze snijden je kop eraf als je hem boven het maaiveld uitsteekt. Nou, dat zien we nu natuurlijk met uh, de heer Moskowitz, hè? <laughs> ja, ja, maar die mag nog blijven. Ja, die en die heeft nog ook nog, nog zijn blijven. stemrecht. Ja. ja, nee, die mag wel blijven. En kijk, we moeten ook wel... Uh, heel, ik ben heel erg blij uh, dat ik in Nederland ben. Ik, ik ben Nederland ook ontzettend dankbaar uh, voor de mogelijkheden en de... Uh, um, ja, de opties die ik hier heb gekregen. Maar, je uh, maar dat wel betekent pakken. niet dat ik, wel, dat ik niet kritisch ben. Want nee. ik denk dat Nederland daar wel heel veel baat bij heeft. En daar gebruik ik vrijheid van meningsuiting nu ook. Om, om via dit middel om wat uit te uiten. Wat ik, heel vlucht... jammer vind, ja? wat ik heel jammer vind aan het hele uh, integratie- en immigratiebeleid. met name op het gebied van vluchtelingen. is dat nogmaals. Uh, uh, uh, dat, dat, dat het lijkt nu steeds meer over te gaan. hoe zorgen we ervoor dat mensen tegenhouden om hier te komen. Uh, er wordt wel gezegd: je moet in meer plaats werk, van een brug te slaan. Blokmaals. In plaats van een brug te bouwen, zelfs. Uh, ja. uh, uh, een brug te slaan. Uh, kijk, er zijn drie punten die, worden, die heel snel, uh, als ik het heel kort mag samenvatten, dat je in het tijd ziet. Uh, je moet Nederlands leren, je moet meedoen met de samenleving en je moet werken. Wat niet genoemd wordt, is het benutten van de competenties en van de vaardigheden van die vluchtelingen en van die immigranten. De mensen die al met die dingen met die vaardigheden komen. Ja, je? ja absoluut. Want ja. die hebben enorme motivatie om opnieuw te beginnen. Uh, uh, die willen heel graag heel snel aan de slag kunnen. Stuiten op regelgeving. Absoluut. Ik ken gevallen en... van volledig afgestudeerde artsen uit het oosten, Iran bijvoorbeeld. Die hier bij wijze van spreken helemaal opnieuw naar de universiteit moeten. Kijk naar de ondernemers die in het land van herkomst heel succesvol waren... maar die hebben nooit een diploma gehaald. Die zouden heel veel kunnen. Omdat je geen diploma hebt, dan kun je niet te snel in die molen komen... van bureaucratie van werkgelegenheid. Dus het is, het is, wat ik nogmaals heel erg mis, is dus de uh, begeleiding... Uh, wat vroeger werd gedaan door, door vrijwilligers... Met name uit PvdA. Maar uh, uh, vrijwilligers, <laughs> die, die, die, men hielp, de, de immigranten hielp om mee te doen. Betrokkenheid. Betrokkenheid. Dat, dat lees je dus niet in dit stuk. Het nee. is alleen maar streng, streng, streng. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Inburgering moet je zelf betalen. Uh, niet na vijf jaar stemmen, maar na zeven jaar stemmen. Ja. Wat eigenlijk niet begrijpelijk is. In, ik heb een inbeller aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met Annemie. Kijk, ik ben zo'n vrijwilliger. Ik ben nu 72 jaar. Vanaf mijn 22ste ben, een, ben ik in aanraking gekomen met vluchtelingen uit diverse regio's van over de hele wereld. Hongaren, Chilenen, Turken, Spanjaarden, Marokkanen. Mensen die niet alleen migrant waren, maar soms ook politiek vluchteling. De eerste... Groeperingen die ik meemaakte, die kregen gewoon een woning. De kinderen uit Chili, ouders kregen een bijstand uit, die en kinderen gingen naar gewone scholen, kwamen, kregen appartementen, flats waar Nederlanders niet meer in wilden wonen. Iets zoals in de Bermer, stapelflats hier ook in de omgeving. Ik woon in Bunnik. En ik heb het alleen maar steeds te zien worden. En wat de laatste. 10 tot 20 jaar gebeurd is... dat die vluchtelingen in oude kazernes... in oude scholen... Uh, in vakantieoorden worden ondergebracht. Kinderen gaan naar schakelklassen... waar vluchtelingen en kinderen samen zitten. Wat uw gast ook al zei. En het willen leren van de taal. Dat is het eerste waar die vluchtelingen om vragen. Ze willen een krant kunnen lezen. Ze willen begeleidingen. Ik was vrijwilliger. Ik ben in, in uh, vakantiecentra... Uh, in, in Renauwe. Heb ik gezinnen met kleine kinderen... helpen opvangen. De, Waarom op die toeslaaf, Vanaf het moment dat er met die mensen gesleurd wordt, van asielzoekerscenten naar asielzoekerscenten, alles opgericht om hen te ontmoedigen en om geen enkele worteling in de samenleving mogelijk te maken. Allee, je klinkt daar je klinkt, je klinkt heel uh, betrokken ook weer in, heel emotioneel. Ik heb ook de indruk dat een stem zoals die van jou, een Nederlandse stem, niet wordt gehoord in Den Haag. Het wordt helemaal niet goed. Ik was zo'n vrijwilliger, maar je ja. wordt zelf wanhopig. Omdat je mee moet werken aan een uitvoering van een beleid wat in de kern inhumaan is. Wat en... heb jij gestemd, Annemie? Ik heb... Kan je nagaan? Ik heb voor het eerst strategisch gestemd op de PvdA... want ik stem al 20 jaar niet meer op de PvdA. Sinds de want Had je dus... De je hebt van... je hoopje erop gevestigd... maar nu zijn ze onderdeel geworden van uitruil. Zullen we doen? Ik ben zo teleurgesteld. Dit is, dit is het idee van, van, van een VVD-mevrouw... die ooit minister van Vreemdelingenzaken was. En eerder was een Sibier... die ook het niet spreken van Nederlands op straat... daarbij wilde stellen. Ik zie nu het, het spook verdonken uit. door de bus zwaaien even. Uh, Annemie, de, je punt is duidelijk... maar we moeten er even op doorgaan hier met Jasper Kuipers. Uh, Annemie, duidelijk een, uh, een, een teleurgestelde partij van de arbeidstemster. Het is ook wel heel kras dat juist nu uh, meneer Ascher aantreedt... en dit dossier gaat delen met de heer Teven... die toch ook niet te betrappen viel op al te grote betrokkenheid met illegale... Nee, dat, dat klopt. En in eerste instantie wil ik zeggen uh, uh, tegen Annemie, uh, ik herken het. Uh, Vluchtelingenwerk heeft 7000 vrijwilligers in Nederland... werkzaam met asielzoekers en vluchtelingen. Mm -hmm. En dit soort geluiden uh, hoor ik eigenlijk dagelijks... van mensen die zich niet meer herkennen in de politieke keuzes die er gemaakt worden. Er zijn heel veel Nederlanders die gewoon klaarstaan. Die gewoon klaarstaan voor, uh, voor uh, immigranten, voor asielzoekers. En dat zijn uh, uh, heus niet 7000 PvdA-stemmers, uh, meneer Goritz. Dat zijn, dat zijn gelukkig mensen van alle politieke kleuren. En ik merk dat... Zij zich niet meer herkennen, zeker niet in maatregelen zoals we nu ook zien... rondom strafbaarstelling van illegaliteit. Dat is zo'n maatregel waarvan je zegt van ja... Uh, uh, waar gaat dit nog over? Hè? Het feit uh, dat mensen uh, puur bestaan in Nederland, dat strafbaar stellen, dat gaat uh, ja, eigenlijk wat mij betreft uh, veel te ver. Zo komt uh, het wonderkind Asscher toch ook in een heel merkwaardige paradox terecht, zometeen. Dat klopt, uh, helaas wordt uh, uh, de asiel- en migratieportefeuille gesplitst, is nu op dit moment nog ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het wordt voor het gedeelte van asiel en toelating uh, toegedeeld aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Mm -hmm. nou, Daar zie je eigenlijk al een beetje die criminalisering, die dreiging die daarvan uitgaat. Uh, en voor het deel van de integratie gaat het naar het ministerie van Sociale Zaken. Nou, dat kent natuurlijk wel enige logica. Maar ja, op basis van dit regeerakkoord krijgt meneer Asscher toch wel een, een, een zware taak om dat nog uh, humaan te maken. Daar Mongol, kortom, waar blijft het hart voor de mensen? Heel simpel. Ja, dat, is, dat, dat, dat had ik wel een beetje verwacht eigenlijk. Uh, vooral met de komst van, uh, van de socialisten in het, in het kabinet. Dat ik dat veel meer verwacht. Zo'n allemie uh, voelt zich bedrogen. Ja, ik kwam, kijk, ik was afgelopen weekend was ik bij mijn ouders. Onze oude vluchtelingenwerk-contactpersoon, uh, uh, mevrouw Joken. Uh, die, was, die was bij ons op de koffie en, en ik sprak met haar. Ze heeft er jaren dit gedaan. Ik heb mijn eerste Nederlandse woordenboek van haar gekregen. Dat ja. heb ik tegen haar ook gezegd. Dus het is enorm veel uh, Nederlanders die met heel veel uh, liefde... Uh, mee willen doen aan het uh, meehelpen aan, aan, aan uh, integratie van immigranten in Nederland. Alleen, die worden niet ontwikkeld. Ik weet het, mijn, krijg, eigen, moeder, krijg, mijn ik... eigen moeder heeft Marokkanen lesgegeven. Ja. Dat was al uh, een kwart eeuw geleden. De wil ja. is er wel. Nou, de, om, om, om te laten zien, om, om eigenlijk een, een klein voorbeeldje te geven... waarom dit stuk een politiek stuk is... en, en, en eigenlijk gericht is om uh, de, de, de draagvlak te creëren... zoals er gezegd wordt uh, in Nederland... en niet per se bedoeld is om vluchtelingen te of immigranten te helpen... wordt in het stuk gezegd dat... Uh, uh, illegale uh, uh, uh, illegaal verblijf in Nederland strafbaar zal zijn. Tegelijkertijd wordt gezegd: diegenen die de illegale helpen aan middelen en aan verblijfplaats, die worden niet vervolgd. Het wordt een soort modern verzet van al die Nederlanders die wel degelijk illegale willen, uh, willen helpen. Uh, een paar tweets: Mixter 020 schrij schrijft: beleid voeren vanuit angst is altijd een slechte zaak. Het kabinet wil juist dat mensen meedoen, maar werpt veel drempels op. Nou, het gaat niet over bruggen. Derek Domino twittert: in hoeverre klinkt de van Wilders door in dit akkoord. Jasper Kuipers, uh, dat lijkt me wel duidelijk. Maar eerst even: meneer Van der Stelt: die vindt dat vluchtelingen hun eigen land sterk moeten maken. Goedemiddag. Oh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Mijn punt is namelijk, uh, ik heb eerst even een korte een vraag. Ja. Vluchtelingen die naar Nederland komen, zijn dat uit het land van afkomst, zijn dat. Zou dat de domste zijn, denkt u? Zou nou, daar de, de, de Goldries, ik geloof het niet, hè? Nou, meest potentievolle, denk ik. Want die dat willen graag ik overleven. Ja. Jasper Kuijpers? Ja. Dat Kuiper. zijn hele slimme, slimme mensen, hè. En die verlaten dus hun eigen land. Dan zeg ik, joh, blijf eens lekker thuis en je eigen land sterk maken. Omdat je al een stuk slimmer bent. Als je dan een afgestudeerde arts bent... Je moet je eigen land uh, sterk maken. Ja, maar meneer Van der de Stelt, de Stelt, al de Stelt, als je met al je hersens toch wordt achtervolgd, dan ga je toch naar het Paradijs Nederland. Dus dan, dan laat je de rest maar in de steek. De rest laat je achter omdat je toevallig wat meer hersens hebt. Daar ben je dan mee geboren. Je bent iets pinter, iets cleverder. En dan, ga je, dan word je vluchtelingen en dan kom je naar een ander land. En dan en dan en dan is het allemaal pieper. Wat ik wou zeggen, als je dan naar een ander land gaat, ja. Uh, ik, ik, ik woon al vanaf 1978 in het buitenland. Ik zeg altijd, je hoeft je afkomst niet te verlogenen, absoluut niet. Waar woont u maar, dan, meneer Van der Stelt? Ik heb in verschillende landen gewoond. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, uh, je moet niet je uh, afkomst, dat hoef je helemaal niet, want je mag je identiteit bewaren. Maar als je in een ander land gaat wonen, ook al van mij, als je vluchteling bent, pas je eigen 100 aan en piept niet en dan gaat het gewoon lukken. Ik geloof dat Damon Golries, dank u wel meneer Van der Stel, dat Damon Golries dat wel degelijk gedaan heeft. Maar als hij zijn grote kunde en als zijn hersens zou willen inzetten in Teheran, vliegt hij direct in de bak, toch? Ja, dat is precies het antwoord op deze reactie op deze manier. Hoe ga je nou om met, uh, uh, met een regering die jou wil afslachten... omdat je kritiek uit over... Uh uh, over de machthebbers. Kijk, in Nederland kunnen we alles zeggen over de koningin... en uh, over minister-president. En je wordt niet opgepakt. Maar in heel veel andere landen word je natuurlijk wel op deze manier uh, gelienst. Zou, dus, zou, zou je het sowieso willen in Teheran uh, aan de slag gaan? Kijk, ik denk dat deze meneer een hele belangrijke punt maakte... is dus dat je jezelf moet aanpassen. Maar hij heeft natuurlijk niet helemaal ongelijk, zeg, meneer Van der Stel. N nou, daarom. Kijk, je moet natuurlijk wel proberen om Maar er, zit een, te tekenen. In, er zit een teneur in van doe het nou maar lekker in je eigen... Geland. Nou, dat is... Uh, nou, kijk, ik, ik, ik, kan het, ik kan het wel begrijpen... dat heel veel Nederlanders op deze manier denken. Anders zouden we een partij als PVV niet hebben, denk ik. Uh, uh, het laat wel zien dat er tendens is die je ook serieus ook moet nemen. Uh, uh, maar wat wel het, uh, het punt is... is dat natuurlijk mensen zoals ik ook heel veel meebrengen. En dat je heel veel ook betekent in Nederland. Dat is een en... cultuur van vier eeuwen. Nederland heeft zijn Gouden Eeuw ja. voor een deel ook te danken... aan al die buitenlanders die gevlucht waren. Nou, Spinoza, Spinoza was een vluchteling uit, uh, uit uh, Spanje... Uh, en die woonde in Amsterdam en die maakte lenzen. En daarmee heeft hij het belangrijkste boek geschreven... waarmee de westerse samenleving uh, uh, naar voren is bewogen. En heel veel van de immigranten die hebben eigenlijk geholpen... Aan, aan, aan de ontwikkeling van het westen... en de beschavingsgehalte uh, uh, van het westen. Dus het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar neemt... maar ook wel teruggeeft. Maar wat ik wel graag één klein puntje wil maken... is dat deze manier wel gelijk in heeft. Je moet je aanpassen, maar je moet nooit assimileren. Je moet wel je identiteit bewaren. En dat is wel de belangrijkste onderdeel... En, en dat moeten we onthouden. En dat onthoud ik heel goed. Henk heeft een vraag aan je, Damon. Henk, stel hem maar. Ja, Damon, eh, ik heb gehoord dat hij uh, VVD heeft gestemd. En uh, ik hoorde je uh, ter toch zeggen dat ze sociaal uh, liberaal zijn. Maar ik geloof dat VVD die had het al lang over uh, dit soort strenge regels. Hoe ga je dan op zo'n partij gaan stemmen? Nou, ik, ik, ik, ik ben een liberaal. En ik heb op uh, VVD gestemd op heel veel andere punten. Uh, uh, uh, maar maar punten op dit punt denk ik dat. Wat zegt u? Deze punten hadden ze ook. Ja, deze punten hebben ze ook. Uh, uh, uh, maar toch heb ik het wel anders begrepen dan wat er nu in het regeerakkoord staat. Wat ik miste, en dat heb ik wel geprobeerd in de VVD binnen te brengen... dat is dus dat tegelijkertijd met streng beleid... ook begeleiding en coaching en training en ondersteuning moet komen. Je kan niet alleen een streng zijn tegen de studenten waar ik les aan geef... maar je moet ze ook ondersteunen. Als je dat die twee niet doet, dan is het uit balans. En, en dat, dat is wat ik uh, heel erg mis in dit stuk. Dus bij de volgende verkiezingen stem je weer op uh, VVD. Ik verstand hem. Dus de volgende verkiezingen stem je weer VVD. Dat hangt van de punten af. Ja, <laughs> ja Kuipers, uh, we, we komen zo tegen het eind van de uitzending... toch meer op uh, hoe belangrijk dit punt is. Want nogal ondergesneeuwd natuurlijk in het uh, kabaal over de hypotheekrente. Uh, nou, dat valt wel mee met een paar uh, kwartjes per, per jaar... Per, per, Procenten. Hier gaat het over procentueel nogal veel mensen in Nederland die inderdaad de klos zijn. Partij van de Arbeidcongres moet nog bijeenkomen. Ja, daarom... Ik denk ook, meneer Asje, duidelijk maken gelet op uh, wat ik heb, Annemie heb horen zeggen... als vertegenwoordigers van een heleboel betrokken vrijwilligers... dat dit gewoon niet kan. Het kan niet. En ik denk eigenlijk ook dat het voor een deel ook om symboolwetgeving gaat. Ik zie een van de maatregelen is bijvoorbeeld... het strenger maken van gezinshereniging. Nou, minister Leers heeft dat in het vorige kabinet ook geprobeerd. Andere Europese partners, de Europese Commissie te overtuigen... dat dat nodig is. Niemand in Europa ziet die noodzaak. De regels zijn eigenlijk al streng genoeg. Mm. En je ziet dat het eigenlijk dat die maatregel is opnieuw opgevoerd in het uh, regeerakkoord... Mm. Uh, net zoals die strafverstelling illegaliteit, het, het lijken wel symboolmaatregelen voor het verleden, maar zoals we al constateren, Nederlanders uh, uh, zijn niet meer gediend van deze symbolen. Nederlanders willen gewoon aan de slag met de toekomst, bruggen bouwen en ook bruggen bouwen met, uh, met de nieuwe Nederlanders en laten we ze dat mogelijk maken. Gelet ook op het gedeelde belang, en daarom vind ik het zo belangrijk wat uh, Damon net zei, dat er heel veel mensen zijn die heel veel kunnen bijdragen aan Nederland. Ja, ik denk dat dat echt zo is. Dat, dat, dat heel veel mensen. Dat zie je in de geschiedenis. Dat zie je als. een... Neem bijvoorbeeld uh, Ayaan Hirsi Ali. Ik weet dat dat bij uw, uh, uw luisteraars niet zo heel erg bekend. Of niet zo heel erg populair zou zijn. Maar Ayaan heeft enorm veel betekend voor vrouwen in Nederland. Op het gebied van besnijdenis, emancipatie. En ze, vertelt um, u, ze vertelt daar nu meer over aan mensen in New York als Sandy vertrokken is. Ja, het is heel erg duidelijk. Um, we moeten. Gebruik van ze maken, niet al te streng zijn. En Partij van de Arbeid heeft nog wat te discussiëren komend weekend. Ter afsluiting een beller, Paul, die zei... Elk volk krijgt de regering die ze verdient. Help eerst je eigen land. Ja, mooi ben je. We moeten het doen met alle mensen hier. Medemenselijker zijn, zou ik zeggen. Zo is dat. Dank je wel. Lijn 1 werd gemaakt door de crew: Barbara van der Klis, Rien Aarts, Mario Zeilen, Fatima Baya, Bas Ginghuis, Hans Twint, Momo Zarou en Paul van Rijman achter de knoppen.